Het recreatiegebied in de gemeente Woudenberg is vol. En hetzelfde geldt voor de Maarseveense plassen, waar geen parkeerplaats meer vrij is. Op de fiets kan men daar nog wel naartoe. In Groot-Brittannië is een mediarel ontstaan. De Britse omroep BBC wordt beschuldigd van het bevooroordeeld berichten over de regering. Duncan Smith, onderminister voor Arbeid en Pensioenen, heeft een officiële klacht ingediend bij het hoofd van het BBC-nieuws.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 Drie jaar later stak ze als eerste piloot in de geschiedenis de stille oceaan over. En op 1 juni 1937 begon Lady Lindy, zoals Urhard werd genoemd... aan wat de langste vlucht om de wereld moest worden, zo'n 47.000 kilometer. Tijdens die vlucht is ze spoorloos verdwenen. En dan het weer. Het is tropisch warm met maximaal van 30 graden langs de kust... tot plaatselijke 36 graden in het zuidoosten van het land. In de loop van de avond kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddag, waar u ook luistert. Op het strand, in de auto, in de file op weg naar het strand, in een bootje of toch in de tuin. Vanuit een koele studio in Ilversum is dit tot 6 uur langs de lijn. Met veel voetbal, vier wedstrijden vanmiddag in de Eredivisie, Al begonnen in de Euroborg. FC Groningen, Willem II. Henk Kok. Daar staat het 1-1 door de doelpunten in de eerste helft van Teixeira. Maar in de tweede helft kwam Willem II terug. Kreeg ook meer grip op de wedstrijd. De eerste helft was voor Groningen. En in de tweede helft maakt er heusje gelijk 1-1 en het ziet er slecht uit voor FC Groningen. Er Er slecht voetbal ook. De omstandigheden zelfs in acht genomen. Verder zometeen om half drie AZ tegen Heracles en ADO Den Haag tegen RKC. En om half vijf begint nog NEC tegen Ajax. En er zijn andere sporten ook. Er is de Vattenvals Classic. We hebben het over wielrennen. Er is ook de tweede etappe van de Vuelta, de Ronde van Spanje. En er is straks de WK-cross MX2, dat is motocross. En er is honkbal, de derde wedstrijd in de Hollandse series... tussen Kinheim, die de eerste twee won, en Neptunus. Theo Pleasure. We zitten inmiddels in de gelijkmakende beurt van de tweede inning. Stand 0-1 in het voordeel van Neptunus. Slordigheidje aan de kant van Kinheim betekende dat Koster op het eerste honk kon komen. En Huizer en Kemp met hokslagen daarachteraan betekende uiteindelijk de 0-1 voorsprong... voor Neptunus die op dit moment op het bord staat. Je zei het al Ronald, twee wedstrijden gewonnen door Kinheim. De absolute underdog in deze Holland-series. Maar verrassend is deze voorsprong. Wel, Kinheim gaat proberen vanmiddag opnieuw te winnen. Maar Neptunus gaat daar een stokje voor stellen. Althans, dat hebben ze verzekerd. En ze leiden op dit moment met 0-1. Op zondag waren ze van de partij tijdens de sluitingsceremonie in Londen. De Hoa 1981 en You Better, You Bet. Groningen, Willem twee. Welke ploeg heeft de meeste recht op de winst, Henk Kok. Nou, laat ik daar voorlopig maar geen uitspraak over doen. Er ligt ongeveer uh, ja, toch, toch wel gelijk. En ik weet dat de omstandigheden buiten gewoon zwaar zijn. De Euroborg ligt gewoon vol in de zon. De grasmatten althans en ook een deel van de tribunes. Maar uh, Groningen speelt gewoon uh, erbarmelijk slecht. Dat in initiatief stief in de eerste helft. En ik denk bij mezelf, als je in de Euroborg... laatste overwinning begin februari op PSV 3-0... ik kijk even naar de Hoekschop... kan die Hoekschop nog binnen gewerkt door FC Groningen? Nee. Er wordt zelfs een overtreding begaan... door een van de Groningen spelers... en dan mag Willem 2 op de rand van een 16 meter gebied een vrije schop gaan nemen. Maar als je in de Euroborg, met alle respect voor Willem 2 al niet kunt winnen van deze ploeg... van welke ploeg ga je dan wel winnen? En het is al zo lang geleden dat Groningen de Euroborg heeft gewonnen... begin februari nog van PSV 3-0 toen hier in de Euroborg... twee doelpunten van Soek. De doel... Punten waren ook goed in deze wedstrijd. Doepen van Texera, crossbraafs een kwakman naar de rechterkant van het veld. En bijna op de doellijn staande kon Schert die bal naar binnen kopen. En bij de tweede paal stond Texera helemaal vrij. Keeper maakte geen sterke indruk van Willem 2 in de eerste helft. liet een paar ballen los. Maar na de 1-1, Heuscher werd aangespeeld door Mulder. Mulder stond met de rug naar de goal toe in een 16-meter gebied. Kon die bal terugleggen op Heuscher En die schoot raakt vanaf de rand van een 16-meter gebied 1-1. Toen had Groningen even een wat betere fase. Goed slot van 16 ook een goed schot van Bakuna. En die werden allemaal op goede wijze gepareerd door Haamhout. En toen is FC Groningen een beetje de grip op de wedstrijd kwijtgeraakt. Eerste helft aan is die wel. Willem 2 ging wat verder van de, van de goal afspelen. Nu vindt er weer een wisselplaats. En ik denk dat de spelers ook weer gebruik maken van een of andere drinkpauze. Gaat het wel gebeuren? Gaat het niet gebeuren? Kwakman gaat er nu uit. Hier, je komt binnen de lijnen Grote makken in die ploeg van FC Groningen is creativiteit. Het miscreativiteit. En ik betwijfel of FC Groningen sterker is geworden. Schet is wat al redelijk creatief aan de rechterkant, maar is in de tweede helft volledig teruggevallen. Zeefuik, zonder meer een paar kilo's te zwaar, is nu ook gewisseld voor zoek. Ja, en zo moddert FC Groningen maar een klein beetje door. De Willem 2 zal tevreden zijn met het gelijke spel. Maakt absoluut geen sterke indruk. En daarom zeg ik dan ook, FC Groningen de omstandigheden zelfs in acht genomen. Speelt een slechte wedstrijd. Tempoloos. Ja, af en toe moet je toch een versnelling kunnen plaatsen, ook onder deze omstandigheden. En het miste veel creativiteit. 1-1. En we moeten nog een acht of 9 9 minuten. De eerste manche de wk Kos MX2 zit erop en dus is de grote vraag Hans van Noord hoe is het gegaan met Jeffrey Herrlings? Het is uh, redelijk goed gegaan met uh, Jeffrey Herrlings en dat goed dat slaat dan uh, op de tweede plaats die hij behaald heeft in de eerste manche en uh, dat redelijk op het feit dat zijn grootste concurrent in het wereldkampioenschap uh, Tommy Seul voor hem is geëindigd. Dat was Aanvankelijk een, een uitermate tamme wedstrijd. Uh, Searle aan de leiding meteen na de start. Herlings achter en uh, op de derde plek de Amerikaan Zack Osborne. En die drie ja, die reden met onderling verschil bijna de hele wedstrijd. En spanning was er niet tot er ongeveer nog een kwartier te rijden was. Toen ineens begon Herlings aan, de achterstand, uh, aan zijn achterstand te werken. Zeven seconden lag hij achter op Tommy Searle. Die natuurlijk in uh, Metterley Bassin hier in Engeland voor eigen publiek rijdt. Op dit moment is overigens de MX1-klasse aan het rijden. En uh, langzaam maar zeker kwam Herlings dichterbij. In de laatste ronde zat hij op ongeveer een seconde. En ja, toen iets te veel risico genomen onderuit gegaan. Gelukkig konden Nederlander zijn motorfiets weer gewoon oppakken. En was zijn voorsprong op Osborne groot genoeg om de tweede plaats veilig te stellen. Dus ja, Herlings heeft een paar punten ingeleverd. Drie om precies te zijn op Tommy Schul, die natuurlijk voor eigen publiek rijdt. En uh, hartstochtelijk werd aangemoedigd. Uh, vierde, Jake Nichols, zijn landgenoot. Vijfde, Jeremy van Horenbeek, die twee die hadden nog een aardig onderronsje in de laatste ronde. En zesde de Zwitser Arno Tonus. Nog twee andere Nederlanders aan de finish. Glenn Koldenhof, hij pakte ook punten voor het kampioenschap. 15e en 23e. Nick Kouwenberg. Straks om vier uur de start van de tweede manche. En Hellings heeft al aangekondigd. Gaat toch proberen wat eerder aan te vallen. Tommy Schul rijdt heel sterk voor eigen publiek. Gaat toch proberen om hem te pakken. Wat een goal! De eredivisie. Ik ben alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met NAC FC Twente 0-1. De goal viel naar rust en was van ver. De tweede overwinning voor FC Twente dit seizoen al zes punten uit twee duels. Maar tegen NAC ging het niet echt makkelijk. Uh, nee, de uh, tweede helft uh, krijgen we drie uh, 100 kansen. Die moeten er gewoon in. <coughs> Sorry, uh, daar wordt er een van gemaakt. En, uh, ja, dan, uh, de laatste tien, uh, tien minuten gaan ze heel uh, opportunistisch spelen. Uh, lange bal. en Je weet nooit hoe de tweede bal kan vallen, dus... Ja, de kansen moesten gewoon afgemaakt worden. Leroy Fair was dat de middenvelder van Twente... werd door de verdediging van NAC volkomen vrijgelaten... en kon daardoor het enige doelpunt van de wedstrijd inkoppen. NAC-trainer John Karelsen zag dat er heel veel fout ging bij die goal. Er werden afspraken niet nagekomen. Uh, ver zou gedekt worden de Looms en Hadouier uh, zou de man van de 16 dekken. Alleen die twee uh, wisselden om van plek. En toen dacht, uh, dachten onze spelers van, dan wisselen we ook maar om. Maar dat was geen goed idee. En dat is ook niet volgens de afspraak. In de Kuip eindigde Feyenoord tegen Heerenveen gisteravond in 1-1. de goals werden gemaakt na de rust. 0-1 Juris uit een penalty en 1-1 werd het door schaken. En het was een memorabel debuut voor Joris Matthijssen bij Feyenoord. In de 76 e minuut werd de verdediger van het veld gestuurd. Trainer Ronald Koeman over dat moment. Ja, het is, een, het is een tackle van achteren. Uh, ik zag wel dat hij de bal speelde, maar ja, het is van achteren. En dan kan ik me voorstellen dat de scheidsrechter beslist om penalty te geven. Het publiek uh, reageert emotioneel, dat, dat is te begrijpen. En spelers zien misschien to dat toch van dichterbij en, en hebben dan een ander oordeel. Terechte straf erop dus volgens Koeman. Feyenoord kwam ook gisteren weer moeizaam tot scoren. De trainer hoopt nog altijd op een speler die een doelpunt zou kunnen maken. Nou ja, dat is uh, een situatie die bekend is. Uh, wij kunnen weinig doen. Uh, we zijn afhankelijk. Uh, ja, en dan moet je denken aan jonge spelers... Uh, die we ook vorig jaar zoals Kidetti van een grotere club uh, krijgen. Ja, en of Kidetti, Kidetti zelf. En dan naar de trainer van ERV1, Marco van Basten. Die ontstak in woede naar de gelijkmaker van Feyenoord. Nou ja, dat was in principe zonde. Want als je daar met, uh, met z'n tienen... Tegen elf speelt. Hè, dan moet je in principe uh, zit je gewoon alles één op één. Dan hoef je niet uh, risico te nemen. En Gianni gaat eigenlijk vlak voor die, uh, voor die uh, goal tegen, gaat hij naar voren. Op een manier dan denk je, ja, waarom? En dan is die moe, als hij terugkomt, glijdt hij uit, wordt hij uitgespeeld. Dan krijg je een tegendoelpunt. Dus ja, dat is ook wel een klein beetje. Iets wat, wat niet verstandig was op dat moment. En dan PSV-Roda, dat werd 5-0. Er viel er voor voorrust, die was van Strootman. Toij van maakte 2-0, 3-0 Tamata. Die speelde vorig seizoen nog bij PSV, maar nu schoot hij een eigen doel. Althans, hij veranderde de bal van richting. Lens was voor de vierde en Wijnaldum voor de vijfde. PSV herstelde zich daarmee van de nederlaag van vorige week. En dat was ook precies waar de trainer, dikke advocaat, op uit was. Ja, maar eerlijkheid zelf had ik niet anders verwacht...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 Ik heb soms het idee dat dat alleen maar opgerakeld wordt door de media. En uh, van hier van binnenuit is, is er niets aan de hand. Maar de media loopt continu uh, dat verhaal terug te brengen. En uh, nog maar bij PSV hebben ze nog niks gehoord. En de spelers zelf ook niet. Dus ik weet niet waar al die berichten vandaan komen. Dus als Toyvanen blijft of weggaat, dan ligt het aan de media. Roda moest toezien hoe de score in de tweede helft flink opliep. Ook trainer Ruud Brood zag dat zijn ploeg aan het slot van de wedstrijd niet veel energie meer over had.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 Pek Zwolle tegen Vitesse werd 0-1 door een goal van Ibarra gemaakt na de rust. En Van Hintem van Zwolle miste een penalty in de laatste minuut van de wedstrijd. Pek had dus de kans om een puntje te pakken. Bart van Hintem legt uit wat zijn bedoeling was vanaf 11 meter. Nee, gewoon, gewoon hard, hard hoog in de hoek. Zo neem ik ze op de training ook. Maar dan vandaag ziet je hem iets hoog. Ik neem, ik neem hem eigenlijk zelf als een corner. Gewoon binnenkant vreef, gewoon hard. En ja, de ene keer gaat hij wel erin. Maar ja, hij moet gewoon zitten. Kaar. Zwolle speelde prima en had het volgens de trainer uit Langerlach ook wel een puntje verdiend. Het is nu een beetje zuur, maar ik verlies nu met 1-0... omdat no dat er veel meer had ingezeten dan dat je met 1-0 no verliest... en je bent volledig kansloos geweest. Tess heeft een goede ploeg. Wij hebben meegedaan en gedaan wat we konden. Meer konden we niet vandaag, dus uh, uiteindelijk uh, zullen we daar tevreden mee zijn. De overwinning van Vitesse was zwaar bevochten. Trainer Fred Rutte benadrukte nog maar eens dat hij hoopt op de komst van Theo Jansen. Maar wat nu als het niet lukt voor het einde van de transferperiode? Dan is dat A, ik denk teleurstelling voor mezelf. Maar er zijn spelers in mijn team die vragen om Theo. Dus er is ook een teleurstelling voor het team. En het is een teleurstelling voor Theo zelf. En wie we zeker niet mogen vergeten, dat zijn de fans in NM. Ik denk dat die ook reuze teleurgesteld zullen zijn als Theo niet komt. VVV FC Utrecht werd 1-3 na een 1-1 ruststand. VVV kwam nog wel voor door Wildschut. Azade maakte gelijk. Van de Gun zette Utrecht op een voorsprong en Gerndt besliste de wedstrijd 3-1 dus. Vooral direct na rust zette FC Utrecht even aan. De doppen kwamen van de twee aanvallers. Cedric van de Gun over de samenwerking met die andere aanvaller, Alexander Gerndt. Ja, het is natuurlijk uh, voor het eerst. Maar ik, ja, over de hele wedstrijd mogen we natuurlijk zeer tevreden zijn alleen... Ja, zeker na de eerste goal. Toen vielen we sowieso als team uh, ver weg. Toen had ik, vond ik dat wij uh, te veel jongens uh, hadden die eigenlijk een beetje om zich heen stonden te kijken. En niet echt uh, initiatief tonen. En uh, daardoor lag het initiatief uh, bij VVV. En die deden dat op dat moment wel goed. Maar over, het he over de hele wedstrijd genomen. Zeker in de tweede helft ging het verharden, denk ik. Bij VVV waren tekenen van euforie merkbaar na het gelijke spel vorige week tegen Herakles. De trainer Ton Lokhoff daarover. Ja, maar die euforie is natuurlijk belachelijk.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 Dat waren de wedstrijden van gisteravond de wedstrijd van vanmiddag die al begonnen is en niet zo lang meer zal duren is FC Groningen tegen Willem II Henk Kok hoe lang nog ja, ik denk nog een minuut of drie uh, FC Groningen was zojuist nog uh, dichtbij. Een doelpunt, een vrije schot van Bakuna, werd ingekopt door uh, Van Dijk. En of ik die keeper van uh, Willem II, nou, niet zo'n beste keeper vind, heeft hij toch in de tweede helft een paar aardige ballen uitgehaald. En ook die kopbal van uh, Van Dijk. Nog een aardig schot ook van Zeefuik en een uh, schot van Bakuna. Maar uh, Groningen, ik kan niet zeggen dat Groningen de overwinning verdient. En waarom niet? Omdat ze te weinig uitgespeelde kansen hebben gecreëerd. 1-1 tot nog toe. En dat mag je eigenlijk beschouwen als een nederlaag. Maar er resteert nog een tweetal minuten. FC20 gaat naar de leiding met 6 punten uit 2 Westraad. Vitesse en Feyenoord hebben 4 uit 2. We kijken naar de situatie onderin. Pex Wolle heeft 1 uit 2. Geldt ook voor VVV Herenveen en Roda. En Hekkersluiter is nog. FC Groningen met 0 uit 1. En kijken we er even naar. het Programma om half 3 AZ. Herakles en Ado Den Haag tegen RKC en om half 5 NEC tegen Ajax. Lolland Series. Neptunus begon goed tegen Kinheim. Theo Jar. Maar Kinheim slaat letterlijk en figuurlijk kei en keihard terug in die tweede slagbeurt. Het is inmiddels 4-1 voor de Haarlemers geworden. En het zou nog erger kunnen worden. Het wordt... Uh, oh, oh, oh, wat is die scheidsrechter slecht bezig. Dit zou de vierde wijdbal kunnen zijn, moeten zijn. Waardoor de 5-1 op het bord zou komen. Maar dat uh, gebeurt niet. Wat gebeurde? De Cuba vrije loop. Zelfde met een hongslag En van weer met een betekent De drie honken bezet. En toen Remco Draaier, de man die hot is, de midvelder, met een drie honkslag in het midveld. Eigenlijk een beetje gemist door Daensi, de midvelder van Neptunus. Maar de bal was uiteindelijk goed en betekende drie punten voor de Haarlemers. En vervolgens van het klooster met een hongslag die Draaier binnensloeg. En zo ziet die arme werper Tim Rodenburg, de derde man van Neptunus, de ballen om zijn oren vliegen. En kan hij er voorlopig niks aan doen. Het is de derde wedstrijd in de serie. Dus in principe ook de minste werper die ze hebben. Ze hebben kerringten natuurlijk nog, maar Rodenburg heeft het het hele jaar gedaan als derde werper. Maar moet nu toezien hoe uiteindelijk Kienheim in die tweede slagbeurt de score laat steken bij 4-1. Drie honklopers achterlaat. Nou, dat belooft dat voor de rest van de wedstrijd gaan, we we gaan verder met uh, Jijn Kok. Jijn Kok? ja, ja. De, de laatste seconde denk uh, van Groningen en Willem II. Ja, ik denk, denk hooguit nog een minuut. Maar de fluit en de klok die wordt gehanteerd door uh, de scheidsrechter Red Jansen. Dan een keer kijken. Er wordt een bal in de 16 mede uh, gespeeld. Maar die bal die wordt niet goed geraakt door uh, Texera. Hij wordt weer weggewerkt uit het hart van de verdediging van Willem II. En dan komt hij op de helft van FC Groningen Sparf. Er staan twee spelers nog op de eigen speelhelft. Die bal die moet naar de rand van de 16 van de tijd beginnen te dringen. Sparf doet dat ook. En dan probeert zoek die bal Van Dijk die bal door te kopen. En dan gaat hij naast nog een de laatste kansen voor Texera. Van Dijk kopte die bal Noor. Het was een lange paas van Sparf. Doorgekopt door Van Dijk. En toen kon Texera inschieten. Hij heeft wel een doelpunt gemaakt. Maar deze was veel belangrijker geweest van deze. Als dit een doelpunt was geweest. Had het ook betekend dat Groningen alsnog had kunnen winnen. Van Willem II. Groningen heeft beschamend slecht gespeeld. Ook al is het allemaal onder tropische omstandigheden. De trainer Robert Maaskant is hier naartoe gehad. Om meer lef in het spel van FC Groningen te brengen. Meer durf en dat soort zaken. Als opvolger van Pieter Huistra. Een totaal andere keuze van de leiding van FC Groningen. Maar ik heb dat nog niet herkend in het spel van Groningen. Ja, te weinig creativiteit en te weinig mogelijkheden gecreëerd en dan vind ik een 1-1 gelijk spel van Willem II. De nieuwkomer in de Eredivisie ook terecht. Bal weer op de rand van de 16. Dexera probeert langs de tegenstander te komen. Lukt niet helemaal. Kan nog een beetje paas naar de linkerkant van het veld. Moet die bal voorgezet worden. De hier komt in het 16-meter gebied. In het doelgebied gaat voor langs. Hamouts kan, de... Mul kan er niet bij. Uh, die keeper blijft een beetje hangen op de 16. En dan is het een gevecht om de bal en er wordt hij Gespeeld. En dan hoor ik het fluitsignaal van Ed Janssen. En luister naar nog een fluitconcert. En dat fluitconcert komt van de supporters van FC Groningen. Groningen speelt door doeper van Texera voor FC Groningen. En door een doelpunnen van Heusen in de tweede helft gelijk. Willem 2 zal er buiten content mee zijn. Maar FC Groningen en Robert Maaskant. De ploeg stond onder druk. Na de nederlaag tegen FC Twente. En na uitspraken van Maaskant over iets. De aankoop van FC Groningen. De duurste aankoop van FC Groningen. Dit is een en een kwart miljoen, te weinig kwaliteit, heeft de Maaskant gezegd. En het kapitelen van Johansson in platvoerse taal na de wedstrijd tegen FC Twente stond de ploeg en Maaskant onder druk. 1-1 heeft die druk niet weggenomen bij FC Groningen en bij Maaskant. 16 jaar geleden gebeurde het voor het laatst dat na twee ronden... Er geen enkele ploeg puntloos meer was. En vandaag weer dus, want alle ploegen hebben al een punt gehaald. Vijf ploegen staan onderin met één punt uit twee duels. Pexwolle, VVV, Heerenveen, Roda en FC Groningen. En om 2, 2 uit 2, dat vergeet je nog even oh, te, sorry, te zeggen. Oh, ja, ja, sorry, dat ja, dat natuurlijk, hoger zullen ze ook niet komen. <laughs> we gaan het hebben over uh, belangrijke zaken, we gaan het hebben over AZ. Dat speelde vorige week keurig gelijk in Amsterdam tegen Ajax. En speelt zometeen om half drie thuis tegen Heracles. Joep Schouders pak vooraf met de trainer van Alkmaar, Alkmaarders, gert van Beek. Het is geen fijne periode, augustus. Kunnen niet omheen tot 31 augustus, waarin van alles nog kan gebeuren. Ervaar je dat ook zo? Nee, ik vind het, ik vind, eh, het is heel mooi dat het weer begonnen is. Maar ik ervaar de voorbereidingsperiode als heel prettig. Want je weet veel met elkaar, je kunt veel oefenen. Uh, het is vaak een goed weer, goede omstandigheden in Nederland. Uh, dit, is, dit is extreem, dus dit, dit, is, dit is minder prettig. Maar dat hoort er ook een beetje bij. En nu is de competitie weer begonnen. En uh, ja, de, je, je doelt waarschijnlijk op het feit dat nog steeds spelers kunnen gaan vertrekken. Maar ja, dat is ook het, uh, beetje het nadeel van het succes wat we afgelopen seizoen hebben gehad. Je wilt ook bouwen. Je wil puzzelen, je wil je sterkste elftal hebben. Je speelt nog twee Europa League wedstrijden, je speelt... Nog twee keer competitie tot 31 augustus. Verbeek wil zijn. J jij durft zelfs je doelstelling niet eens te, te, te formuleren. Nou, dat durf ik wel, maar dat kan niet. Want je moet doelen en middelen op elkaar afstemmen. En je weet niet wat, welke middelen tot je beschikking staan. Uh, uh, uh, drie weken terug hadden we Erasmus zelf nog in ons midden. Nou ja, dan durf, dan, dan durf je zelfs zelf te zeggen: van we willen weer graag met de boze drie meedoen. Ja, en Nu is Rasmus weg, zeg ik, van, nou, bij dit, dit, dit team, als dit bij elkaar blijft... moeten we zeker bij de bovenste vijf kunnen meedoen. Maar als nog ook weer één of twee gaan vertrekken... en je weet niet uh, op tijd aan te vullen... ja dan moet je misschien wel bijstellen en bij de laatste acht. We hebben vermaarde nationale en zelfs internationale coaches, toch, in Nederland? He, Koeman van Basten, zelfs Beek toch ook, uh, McLaren-advocaat. Waar, waarom gaan jullie niet naar de bond en zeggen, wij willen dit niet? Wij willen dat het 1 augustus wordt. Wij willen dat Michael van Praag... Ja, of ben ik naïef? Ja, want wij zijn maar een heel kleine speler op de, op de internationale markt. Ja, jij bent en jij wordt erop afgegeven. En Van Basten ja, wij, en Koeman. In Nederland hebben wij hier niks over te vertellen. Dat gaat, niks. Dat gaat over UEFA en FIFA. Nou ja, en, die, en daar zijn wat competities bij die het heel, heel blij zijn. Dat het, uh, en die willen het misschien 1 augustus zelfs wel uh, weg hebben. Jij taxeert je ploeg bij de eerste vijf. Althans, dat is je bedoeling. Anderen zeggen ook, die Rasmus Elm, dat die, dat die weg is, dat is wel je grootste adellating. Dat gaat plekken kosten op de ranglijst, is dat zo? Nou, dat moeten we eerst nog afwachten. Maar het feit dat, uh, dat, dat ik net al zei, dat met Rasmus Elm erbij hadden we rustig uh, durven zeggen... dat we weer erom, uh, willen proberen om bij de boze drie aan te haken. Nou, dat gaat uh, zonder Rasmus niet lukken. We, we, wij, zijn ook niet van, uh, wij zijn ook van mening dat we op dit moment niet uh, op de scouderlijst jongens hebben staan... die hem zomaar kunnen vervangen. Uh, en, en, en, en dit elftal zonder Rasmus is, is minder goed dan een elftal met Rasmus. Maar we moeten er ook niet weer al te moeilijk over lopen doen. Hij is er niet meer en we moeten het met deze jongens doen. En als dit bij elkaar blijft, dan heb ik er volle vertrouwen in... dat we weer bij die eerste vijf uh, posities mee kunnen gaan doen. Gert-Jan van Beek, we gaan uh, wielrennen bij de Vuelta, de tweede etappe. Het was gisteren feest bij de Rabobank, Gio uh, heel lang. tijd, hè? Uh, ja. <laughs> heel lang was het feest, tot de laatste ploeg binnenkwam. En het feest werd uh, nog minder vannacht, hè? Ja, Het feest werd nog minder vannacht, want toen uh, gaven toch ook de organisatoren met het schaamrood op de kaken toe dat er iets mis was gegaan met de tijdwaarneming. Uh, ja, Ik zei het gisteren al, het was heel vreemd. Je zag de ploeg van Omega, de ploeg van Nicky Terpstra, zag je over de streep komen. En dan zag je toch heel duidelijk in beeld dat de vijfde man twee seconden sneller over de streep kwam dan de vijfde man van Rabobank. Uh, daar bleef de klok ook op stilstaan. Maar tot ieders verbazing bleek uiteindelijk dat Rabobank toch sneller zou hebben gereden. Nou, Dat bleek dan toch uiteindelijk een rekenfoutje te zijn. Ze hebben het allemaal nog weer eens uh, gehercalculeerd. En uh, uiteindelijk bleek Omega boven Rabobank te eindigen. Net als de ploeg die overduidelijk op de eerste plek eindigde. Want dat was de laatste ploeg die in actie kwam. Mobistar, de ploeg van uh, Kobo. Die trouwens zelf vier seconden achterstand opliep op zijn eigen ploegmakers. Kwam dus net even daarna over de streep. Maar vooral ook de ploeg van Alejandro Valverde. En die ploeg heeft dan ook op dit moment de rode truidrager binnen de gelederen. Jonathan Castro Biego, Spanjaard. Die in die rode trui aan deze eerste echte etappe, de tweede etappe trouwens... Officieel ook van deze Vuelta, want die ploegentijdrit wordt gewoon als etappe genoteerd. Die in die tweede etappe in de rode leiderstrui van start mag gaan. Het is een etappe voor de sprinters. Het probleem is alleen, er zijn niet zoveel sprinters. Want als je kijkt naar de ploegen, zeker met deze loodzware Vuelta... meer dan tien bergetappes, veel aankomsten bergop, noem het allemaal maar op... dan hebben de meeste ploegen hebben toch hun sprinters thuisgelaten. Eigenlijk is Orica de Australische ploeg de enige ploeg die veel sprinters opgesteld heeft. Allen Davis, Julian Dean, Mitch Docker... Je ziet Benati nog bij Radiocheck. Oké, okay, die kan dan ook mee gaan sprinten. Ben Swift bij Sky. John Degenkolb, let op hem. De Duitser van Argo Shimano, Nederlandse ploeg. Vorig jaar waren ze sterk in de aan met Marcel Kietel die daar etappes won. Nu moet Degenkolb het gaan doen. En zo zijn er wel wat ploegen met sprinters. Maar de echte topsprinters, nee, die zijn allemaal elders. Die rijden vandaag bijvoorbeeld in Hamburg. Daar bij die Vattenfall Classic. Daar laten zij zich zien de sprinters. Zij rijden dus niet in de Ronde van Spanje. We hebben een kopgroepje, traditioneel natuurlijk in zo'n eerste vlakke etappe... Twee Spanjaarden en een Rus. Javier Cachon, dat is de man van Andalusia. Dan hebben we Javier Armendia van Caja Rural. De twee kleinere Spaanse ploegen roeren zich, zoals gebruikelijk in de Vuelta. En dan rijdt er ook nog Mikael Ignatjev mee, die vaak in ontsnappingen zit. De Rus van Cachoucha. Zij hebben een voorsprong van zo'n vier minuten op het peloton... dat het voorlopig nog rustig aandoet met die rode trui daar in het bezit. Beste Nederlander in het klassement trouwens, Nicky Terpstra. Hij staat zevende op tien seconden. En er kan veel veranderen vandaag met die massacreden. Sprint, want er zijn bonificaties seconden te verdienen op de streep. In tegenstelling tot de Tour kunnen de sprinters dus ook gewoon bonificaties seconden pakken. En dat maakt het allemaal wel wat spannender vandaag. Wie weet of Castro Biego morgen nog steeds in die rode trui mag rijden. Radio 1, het NOS Journaal.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 En in Groot-Brittannië is een mediarel ontstaan. De BBC wordt beschuldigd van het bevooroordeeld berichten over de regering. Duncan Smith, onderminister voor Arbeid en Pensioenen... heeft een officiële klacht ingediend bij het hoofd van het BBC. In de zondagseditie van de Daily Mail zegt Duncan Smith... dat de BBC elke kans grijpt om, zoals hij het letterlijk noemt... de regering af te zeiken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Sport Radio NOS, okay. AZ, Herakles is een van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Of nog niet is begonnen, Richard van der Waarden. Ja hoor, de bal rolt 58 seconden om precies te zijn. Leuke wedstrijd natuurlijk. Want kijk eens naar bijvoorbeeld vorig jaar toen het de halve finale beker was. Hier in Alkmaar AZ Heracles 4-2 na verlenging. Een stunt van Heracles dat toen doorging naar de finale. Het stadion van AZ zit bomvol. Ondanks het feit dat het natuurlijk heel, heel warm is. Ook hier 31 graden nauwelijks wind. Wel wat minder warm natuurlijk dan in het oosten. Maar toch omstandigheden die heel zwaar zijn voor de spelers. De grasmat ligt op een Kleine strook na vol in de zon. En de eerste aanval nu van AZ met Berens de voorzet. Maar de bal wordt dan door Rinstra over het doel gekopt. Van Heracles waar weer natuurlijk net als de voorbije seizoenen weer het doel verdedigt. En zo krijgen we na anderhalve minuut in deze wedstrijd de eerste corner van de wedstrijd. Dus voor AZ dat vorige week 2-2 speelde tegen Ajax in Amsterdam. Twee goals van El Tidor. Heracles ook een gelijkspel tegen VVV. 1-1 corner genomen. Kort de voorzet richting de spitsen van AZ. De bal wordt opgevangen en dan van afstand geschoten. Ruim over het doel bij pas weer Twee minuutjes zijn we onderweg en ja, het belooft dus best een hele leuke wedstrijd te worden. Herakles dat toch wat vernieuwd is. Vooral in de verdediging. Als je daar eens kijkt wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld Loomsweg, Van der Lindenweg, Breukersweg, de vervangers Jeroen Veldmaten, Milano Koenders als rechtsbek en de Duitser op linksbek Dragan Paldits. En ook bij AZ natuurlijk wel wat wijzigingen. Dat heeft echt een jasje uitgedaan. Afgelopen half jaar Rasmus Elm vertrokken, Holmenweg, Palsenweg, Klafanweg, weg, Benschop weg. Natuurlijk Wermbloom ook al vorige week, uh, of uh, vorig seizoen halverwege. En de vervangers zijn onder meer Danny Gorter, Donny Gorter moet ik zeggen, ex-Nak Breda en ook Victor Elm die overkwam van Heerenveen. Het balbezit is voor Herakles achterin met uh, Rienstra, een van de twee centrale verdedigers. Her komt dan naar de bal toe, maar de het is nog altijd Rienstra die de bal heeft. Ja, tempo dat is ook een beetje te verwachten. Misschien wel licht laag in de beginfase van dit duel. Drie minuten zijn we bezig. 0-0 in Alkmaar. En dan twee ploegen die het seizoen goed zijn begonnen. ADO met een gelijk spel bij Vitesse en RKC met een overwinning op PSV. In Den Haag spelen ze tegen elkaar. Van de wat is er allemaal gebeurd in dat doelgebied er? Nou, er zijn wat uh, slingers uh, vanaf de tribune achter het doel afgeschoten. En dat uh, zorgverenig op onthoudt. Want al die slingers moeten ook weer naar de kant worden geharkt. Pas dan kan Jeroen Sanders besluiten om te beginnen aan deze wedstrijd te spelen bij 32 graden. Lege plekken op de tribunes. Logischerwijs hebben mensen gekozen om naar het strand van Scheveningen te gaan in plaats van hier te zitten. Terwijl je hier toch ook lekker bruin kan worden. Maar goed, ja, afwachten hoe deze wedstrijd zich gaat voltrekken dus. Of er veel beweging zal zijn. In elk geval twee ploegen die, die willen. RKC natuurlijk in de winning moet na de 3-2 overwinning op PSV van vorige week. In de basis geen plekje voor Ramos. Hij is geschorst, heeft net zes drankjes gehaald voor zijn vrienden hier een paar meter verderop. En kijkt dus toe en ziet hoe Banjar in het elftal is gekomen als rechtsback. En Martina speelt nu centraal achterin bij RKC. Dat verder dus ongewijzigd is en wat Ado Den Haag betreft zijn we helemaal snel klaar. De mannen die het vorige week mochten doen tegen Vitesse en daar met een punt terugkwamen na een 2-2 gelijkspel. Hebben het vertrouwen gekregen van de trainer Maurice staan dus ook hier weer aan de aftrap. Bekeken onder meer door een uh, oude uh, Den Haag-speler. Tegenwoordig in dienst van Feyenoord, Lex Immers. Die ook plaats heeft genomen hier uh, op de tribune. De bal rolt. Harry Korkenstein is gestopt met zingen. OO Den Haag. En RKC heeft het balbezit met de uh, drost. Even rondspelen op het middenveld. Met onder meer Duits Bandjar voor de eerste keer. Wordt lastig gevallen door Van Duinen, De bal gaat wel uh, voorwaarts. Natuurlijk gaat er uh, veel aandacht uit naar Rodney Snijder die vorige week twee doelpunten maakte tegen PSV. En nu ook het balbezit heeft voor RKC aan de rechterkant van het veld. Moet terug een etage naar Banjar. Dan zit halverwege de helft van Ado van Duiner ertussen. Gaat de bal over de zijlijn via RKC en gaat Ado gooien. We zijn dus wat later begonnen, maar de bal rolt in Den Haag. Het is 0-0 tegen RKC. was alweer de vorige single van Treintje Oosterhuis, Happiness. Er was uh, een coachwisseling bij Kinheim een paar weken geleden... en dat heeft goed geholpen, Theo Pleasure. Ja, dat zijn de zogenaamde mysterieuze krachten in de sport... die uh, dingen losmaken, die gunstig zijn voor Kinheim. Maar hoeft hoefde niet weg van de spelers, uh, Elko Janssen... Maar het bestuur besloot in te grepen toen de ploeg na drie wedstrijden verlies tegen Neptunus... en op een 5-6 achterstand tegen Pirates toch nog met wonderbaarlijke, op een wonderbaarlijke wijze wist te winnen. En het schokkeffect nodig was omdat de Holland-series ver weg leken voor Kinheim. Maar ze staan er nu ineens en doen het heel goed tegen Neptunus, de gedoodverfde favoriet. En in deze wedstrijd gaat het ook goed voor de, coach, voor de ploeg van interimcoach Hans Lemmink... die de ploeg op de rails heeft gekregen, verdedigend en aanvallend. Ze zijn gretiger dan ooit en dat wil men hier zien. En dat bewijst ook het gelijk van het bestuur dat vooraf zei dit is een team dat de Holland series moet kunnen halen. Het is een goed team, het komt er alleen niet uit, maar op dit moment dus wel. We gaan beginnen aan de vierde slagbeurt met de stand 4-1 voor Kinheim. Een nieuwe werper inmiddels bij Neptunus. Rodenburg is er afgehaald en vervangen door de Australiër Ruzic. Boomlange kerel, ik schat zo'n 125 kilo. Merkwaardig gewisseld trouwens omdat hij gisteren in de negende inning de wedstrijd verknalde voor. Neptunus. Maar hij krijgt een nieuwe kans van coach Jan Collins en doet het in die derde slagbeurt goed. Houdt Kinheim van verdere scoren af. Het is een aardige wedstrijd, dit derde duel met een verrassende, ook wel een beetje verdiende tussenstand voor Kinheim van 4-1. AZ tegen Heracles zijn He, we al toe de eerste driepauze, Richard van der Maarden? Nee, die zal halverwege de eerste helft zijn, terwijl nu Maher vandoor gaat, Randje strafschopgebied en een schot van een meter of 18 net over het doel van pas weer een meter ongeveer. Aardige aanval van AZ dat iets beter speelt in de openingsfase dan Heracles. Een paar keer al wat dreigend is geweest. Maar nog geen echte uitgespeelde kansen. Nee, die drinkpauze die is halverwege de eerste helft. Er zal ook nog eentje volgen in de tweede helft. Ik zag een half uurtje geleden al tientallen drinkflessen... Klaarstaan in de katakombe. In grote emmers vol met ijs. Die zullen er straks allemaal aan te pas komen. Het is uh, drukkend warm hier in uh, Alkmaar. En Heracles heeft uh, nu het balbezit op de heige helft. Er wordt flink gejaagd door uh, Maher. Ook door Valkenburg. De aanvallende middenvelder bij AZ. Maar Heracles komt er aardig uit. Nu met Armenteros op de helft van AZ. Dat is de centrale spits van uh, de Tukkers. Nu de bal naar Pedro. De rechtsbuiten. Pedro schiet ook. Aardig schot in het strafschopgebied, Maar een toch wel makkelijke prooi voor de keeper van AZ. En dat is ook dit seizoen weer uh, Esteban. Die doet vervolgens rustig aan, heeft het spel nog niet uh, hervat. En uh, rolt hem dan nu uit naar een van zijn twee uh, centrale verdedigers. Dat is uh, Moisander in dit uh, geval. Die speelt de bal vervolgens naar Berens. Berens de rechtsbuiten gaat het duel aan aan de rechterkant van het veld met uh, veldmaten. De bal gaat over de zijlijn. ingooi dus uh, voor AZ. En daarvoor uh, meldt zich dan Valkenburg. De centrale middenvelder dus wat aanvallend ingesteld. Net als Herakles uh, dat ook met een uh, aanvallende middenvelder speelt. Allebei de ploegen met uh, drie spitsen. Dus wat dat betreft staat het op het veld exact hetzelfde. AZ het uh, balbezit in de verdediging met uh, Moisander en Viergever. De twee verdedigers centraal. Nog altijd uh, is het AZ dat het balbezit heeft nu in de middencirkel. Dan gaat uh, de bal vervolgens weer naar de linkerkant, naar Gorter. Gorter draait uh, om zijn as. Ja, er wordt uh, niet veel gedaan door Heracles. Dat wacht rustig af op de middenlijn wat AZ gaat doen. We hebben gespeeld 11,5 minuut in Alkmaar. Het is 0-0. Na nou, de winst op uh, PSV vorige week vraagt iedereen zich af hoe goed is RKC eindelijk eigenlijk. Ronald van der Geer weet het antwoord. Als ik het op de actualiteit moet loslaten, na acht minuten, zeg ik nou beter dan Aden Den Haag in elk geval in die beginfase. Het is 0-0, maar het is beduidend richtingsverkeer. Hoewel Jeroen Zoet nu een, een spanningselement terugbrengt in de wedstrijd door een, een bal die vanaf de grond moet wegtrappen vanuit het strafschopgebied. Speelt tegen Poupon aan. Nou ja, uiteindelijk levert dat geen gevaar op. Het enige gevaar tot nu toe naar balverlies van Jansen. Middenvelder van ADO Den Haag speelde de bal tegen Stans aan. En via die karambol kreeg Chevalier de kans om vanaf de rechterkant... zelfs op gebied van ADO Den Haag in te gaan. Hij schoot in de korte hoek, maar daar lag ook doelman Coutinho. Dat is eigenlijk de grootste kans in de wedstrijd tot nu toe. nog Wel een gevaarlijk moment geweest op een paas vanaf de rechterkant waar Horvat aan zat. En bijna zijn eigen doelman verraste, maar ook toen Coutinho op de post. Maar RKC is gevaarlijker, is wat dreigender... Wint in elk geval de duels. En ADO heeft in eigen huis tot nu toe niks te vertellen. Maar goed, we zijn net bezig. Een minuutje of negen. En ADO heeft nu het balbezit op het middenveld. Met de nieuwe aanvoerder Danny Holla. Die bij VVV speelde. Jaren bij Groningen. En nu dus de kapitein is van het nieuwe ADO. Want veel nieuwe namen aan het begin van het seizoen dus. In het de helftal van Maurice Stijn. Meijers is er een van. Die speelde vorig jaar nog bij de tegenstander RKC. Krijgt de bal aan de linkerkant aangespeeld. Op, het, op de helft van RKC. Vervolgens de bal naar Van Duinen. En dan maakt Rodney Snijder Dicht bij de linkerpunt van het strafstofgebied een overtreding op die ja, tijdelijke linkerspits van ADO Den Haag. Eigenlijk een centrumspits, maar bij gebrek aan beter staat hij aan de linkerkant. De beweging is niet eens zo onaardig. Maar de overtreding wordt op hem gemaakt en dat betekent dat ADO nu een vrije trap mag nemen. Aan de linkerkant dus. Klusje voor Jens Toornstra staat daar samen met Danny Holla. centrale verdedigers zijn uiteraard met lengte mee voorin gekomen. Dat zijn Horvat en Wormgoor. En eens kijken wat ADO maakt van dit moment waar ze dus voor het eerst echt dreigend kunnen zijn voor de goal van Jeroen Zoet. Tornsra is weggestuurd. Het is Holla, de aanvoerder, die de lakens uitdeelt en ook deze vrije trap gaat nemen. Gaat dat doen richting de penalty stip. Daar is Zoet met twee vuisten. En twee vuisten is voldoende, want de bal is weg uit het zassenopgebied. En wordt vervolgens opgevangen bijna door Chevalier rond de middenlijn. Krijgt te maken met een overtreding van een speler van Aden Den Haag, Aaron Meijers. We gaan dus verder met een RKC-vrije trap na bijna 10 minuten. Is het 0-0 in Den Haag. Tears on a pillow, he never treated you right. Babe. So tonight we we'll do it for real, but he won't forgive you like I did. So there's no turning back I sing out, you know I come running. This cage has kept you far too long. Now the time has come out my objects, take me a hard place, you sure 16 minuten gevoetbald in maar en AZ komt op 1-0. Uitstekende aanval van AZ via Berens aan de linkerkant. En Altidore die, die een weer maakt, net als vorige week tegen Ajax. De Amerikaan brengt AZ op 1-0.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 We gaan meteen door naar Ronald van der Geer. De Fransman Teddy Chevalier heeft zijn eerste doelpunt in de Nederlandse competitie te pakken. Hij maakt hem tegen Aden Den Haag na 14 minuten na weerbalverlies van Jansen op het middenveld. Dan wordt er in alle ijver door Jansen als hij het balbezit wil herstellen een overtreding gemaakt. Maar de bal gaat wel voorwaarts richting Chevalier. En dus uh, doet Sanders het goed. Hij uh, past de voordeelregel toe. Logischerwijs. En dan uh, gaat de bal net op de rand van buitenspel naar uh, Braber. En die ziet dat Chevalier met hem is meegenomen. En de Fransman zet uiteindelijk vanaf de linkerkant van het strafstopgebied RKC op een 1-0 voorsprong. Hij zet ook terecht voor uh, Richard van der Malen? Ja, absoluut, absoluut. AZ is veel beter in de openingsfase. En wat mij opvalt is dat vanuit het middenveld de bal voortdurend achter de laatste lijn van Herakles ploft. AZ doet dat heel goed. Verdedigers van de ploeg van Peter Bos weten nauwelijks wat het overkomt eigenlijk. Want drie grote kansen heeft AZ al gehad. Altidoor ontsnapte aan de aandacht van Veldmaten en Rienstra kon alleen afgaan op pasveer. Iedereen telde hem eigenlijk al in het stadion, maar Altidoor miste. Een minuut later was het Valkenburg die ook pasveer eigenlijk al voorbij was en de bal er ook niet in kreeg. Maar weer een minuut later, Berens uitgeweken naar de linkerkant... is de rechtsbuiten van AZ, maar was ineens aan de linkerkant te vinden. zette voor met zijn linkerbeen en altijd door schoot de bal van dichtbij binnen. Ja, dat zijn dus drie hele grote kansen binnen drie minuten. En dus is het meer dan terecht dat AZ leidt. En Herakles heeft het gewoon moeilijk in de openingsfase. Nu wel het balbezit voor de Tuckers aan de rechterkant van het veld met Pedro. Wordt verdedigd door Gorter. Vrije trap zegt Kuzubiyuk. Voor Herakles. Dat dus nog in deze wedstrijd. eigenlijk weinig. in de melk te brokkelen heeft gehad. Eén kopbal van Everton. De linksbuiten. vanaf de linkerkant. Goede redding van Esteban. Maar meer dan dat. hebben we eigenlijk niet van Herakles gezien. Koenders. de nieuwe rechtsback. speelt de bal helemaal terug naar. Uh, Veldmaten Veldmate is dan in de middencirkel. Heeft de middenlijn overgestoken. Speelt de bal naar uh, Kwanza. Kwanza de aanvoerder van Herakles. Zou kunnen schieten. Doet dat ook. Maar de bal wordt heel simpel geplukt door Esteban. 20 minuten bijna gevoetbald in Alkmaar. En AZ leidt dik verdiend door een doelpunt van de Amerikaan El Tidor. Tweede etappe in de Vuelta. Is daar ook zo warm, Gio Lippens? Het is verschrikkelijk warm eh, daar in Spanje. In de buurt van Pamplona, in Baskeland, waar de renners op dit moment rondrijden voor deze relatief vlakke etappe. Maar ga er maar vanuit, daar in dat eh, land is niets helemaal vlak, want het gaat constant op en af. Eén beklimmingje krijgen we vandaag de Alto de la Chapella van de derde categorie. Maar die ligt eh, midden in de koers, midden in de etappe van vandaag. Dus die gaat... Niet voor grote afscheiding zorgen. 39 graden wijst de thermometer aan op de plek waar de renners op dit moment uh, rijden. En gaat daar maar eens even aanstaan. Dan klagen wij erover dat het nu 435, misschien wel 36 graden in het zuiden is. Maar daar is het nog een uh, stukje warmer. Eén coureur zijn we inmiddels al kwijt. Die is niet van start gegaan. Enrico Gasparotto, de winnaar van de Amstel Gold Race. De man van Astana. Gisteren, net als Thomas Dekker, hard gevallen in de ploegentijdrit. Dekker bij Garmin en uh, Gasparotto in de ploeg dus bij Astana. Maar hij brak zijn sleutelbeen op drie plekken, kwam buiten de tijd binnen en werd door de organisatie uit koers gehaald, maar ik denk dat hij ook never, nooit meer had kunnen opstappen voor de etappe van vandaag. Drie dubbele sleutelbeenbrug dus voor Gasparotto. Betekent dat we één renner kwijt zijn, dat we nog een groot peloton hebben op weg naar mogelijk de eerste en een van de weinige massasprints in deze Vuelta. Vandaar ook dat de meeste ploegen besloten hebben om weinig sprinters in te gaan zetten. Nikke Terpstra die zat nog heel even bij dat kleine kopgroepje wat we hebben. Hij sprong Namelijk mee met uh, Javier Chacon, uh, Javier Armendia en Mikael Ignatiev. Maar na een tijdje hield hij de benen stil, omdat hij ook wel merkte dat daarachter hard gereden werd. Want hij is de beste Nederlander in het klassement. Staat zevende op tien seconden van de klassementsleider Castro Biego. En dat betekende dat de complete ploeg van Mobistar... de ploeg van Castro Biego, maar natuurlijk ook de ploeg van Alejandro Valverde, Maar Ronald van der Geer. Er is gescoord door Vito Wormgoor. De gelijkmaker voor ADO Den Haag na 18 minuten begint allemaal met een vrije trap van Danny Holla... die genomen wordt vanaf de linkerkant. Zoet gaat er onderdoor. Wordt uiteindelijk nog gered door zijn verdedigers... maar RKC krijgt de bal niet echt weg. Wordt uiteindelijk weer door ADO teruggebracht. En dan net buiten het strafschopgebied ziet Vito Wormgooi die bal op zich afkomen. Ja, en die heeft dan een verwoestende knal in huis... waarmee die Jeroen Zoet kan verrassen. In één keer uit de lucht genomen. Snoei en snoei de kruising in. 1-1. Nieuwe tussenstand in Den Haag. Terug weer naar Gio. Naar de Vuelta, waar we praten dus over die kopgroep. Die kopgroep waar even Nicky Terpstra in zat. Maar hij was te gevaarlijk voor de rode trui. Dat betekende dat er achteraan gereden werd. En toen dacht Terpstra ook, laat ik maar verstandig zijn. Geen vijanden maken in deze kopgroep. Ik laat me weer afzakken tot bij het peloton. En dat betekende dat de drie de ruimte hebben gekregen. Chacon, Armendia, Ignatjev zijn inmiddels bij 60 kilometer aanbeland. De eerste tussensprint is al geweest. Ignatjev won daar dat tussensprintje. En de voorsprong die ze hebben op het peloton bedraagt rond de vier minuten. Ik De Michel Telo en Barabara. Bara. Goede seizoensopening van Chelsea in de Premier League. ploeg staat tegen Wigan Athletic. Stond er 7 minuten met 0-2 voor. Door goals van Ivanovic en Lambert. Ronald van der Geer zag ook al twee goals, maar daar duurde het iets langer. Ja, maar nou, dat zal het zijn. 18-1-1 is de stand. Dat is na 22 minuten nog altijd het geval. Je ziet de ADO eigenlijk groeien in dit duel. Het begint wat afwachtend, eigenlijk RKC beter. Maar naarmate de wedstrijd voordat, wat agressiever het winnen van duels. En uiteindelijk gaat het nu ook in de pasing wat nauwkeuriger. Ja, dan zie je toch dat ADO de lakens gaat uitdelen. Het initiatief heeft gekregen in deze wedstrijd. En dat uiteindelijk dus terugbetaald met een... Of uitdrukt in een doelpunt van Vito Wormgoor. Prachtige goal. Er zat wat woede in, denk ik, over die beginfase. Alle agressiviteit in die bal. En uiteindelijk voor zoet niet te houden. De doelman van RKC die wel aan de basis stond van de goal. Omdat hij natuurlijk bij een vrije trap van Holla die bal gewoon had moeten pakken. In plaats van hem door zijn handen had moeten laten glippen. Nu wat onzorgvuldigheid bij ADO. Paas van Toornstra in de diepte. Maar ja, er staat niemand diep bij ado dus is het eindstation simpelweg Jeroen Zoet. En dan heeft de RC het balbezit met Duits. ADO zet toch vroeg druk. Dat is iets wat je, ja, maar waar je voor moet kiezen in deze wedstrijd. kost veel energie. En energie heb je niet bij deze temperatuur. Dus maar eens kijken hoe lang ADO dat volhoudt. Nu speelt de RGC wat rond op eigen helft. Braber komt even uit zakken. Bal weer terug naar Martina. De centrale verdediger weer in de breedte naar Drost. We zullen zo een eerste drinkpauze krijgen denk ik in Den Haag. Waar het 1-1 is na... 22 minuten. Weet AZ door te drukken tegen Heracles Richard? Nee, tot nu toe niet. Het is zelfs Heracles dat de beste kans heeft gekregen in de laatste vijf minuten. Zeer spectaculair. Uit een corner een kopbal van Ben Rienstra. Ronald? Uh, nee, je, je krijgt het goed uit Den Haag. Maar oh, nee. Mijn excuses. Mijn excuses. Nee. Ik dacht nee, dat Zo er iets bij jou ja. aan de hand was. Ja, ja dat gaan we nog een keer doen. 1-0 is uh, de stand in het voordeel van AZ. De goal van El uh, Tidor. Ja, een fantastische kopbal van Ben Rienstra uit een corner van uh, Heracles. Uh, plofte op de onderkant van de lat. Precies op de doellijn. En uh, dat uh, betekent dus dat hij uh, niet werd uh, toegekend. Want de bal moet er helemaal over zijn. Dus het blijft uh, bij 1-0. Maar het was toch een, uh, een hele goede kans voor Ben Rienstra. Notabene geboren hier in uh, Alkmaar. Maar goed, voorlopig blijft het dus bij 1-0 in het voordeel van AZ in deze wedstrijd. En die andere wedstrijd is ADO-RKC en daar is het 1-1. Afgelopen is al Groningen tegen Willem II en dat eindigt in 1-1. Dat betekent dat alle ploegen inmiddels na twee ronden een punt hebben gehaald. Dat er vijf ploegen met één punt uit tweede Wels onderaan staan. NAK, Pek VVV, Heerenveen en JC uh, en Groningen... Het einde van dit uur, Langs de Lijn. En we gaan nog even naar Richard van de made. Ja, waar AZ op 2-0 is gekomen. Ik zal het heel kort houden. Maarten Marten scoort randje buitenspel. 2-0 voor AZ. Tot zo, naar het nos één. Je wil een relatie met Joren opbouwen. En dan ga je ze niet aflopen. zeggen van hoe slecht ze van die zijn.